7 uur. Dit is Eva de Jong met het nos Journaal. Faillissementsaanvraag van de geldtransporteur Secure Cash is door de rechter afgewezen. Het bedrijf zegt dat het binnenkort zijn rekeningen niet meer kan betalen. Maar volgens de rechter is er nog genoeg geld in kassen om de schuldeisers te betalen. Ook wil Secure Cash volgens de rechter op deze manier afkomen van arbeidscontracten en huurovereenkomsten. Maar daar is een faillissement niet voor, zegt de rechter. Bij Secure Cash werken 320 mensen, van wie 220 in vaste dienst. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. De 32 migranten die al ruim een week aan boord van een schip van de organisatie Sea-Watch zitten... kunnen terecht in Napels. Dat heeft de burgemeester van de Italiaanse stad gezegd. De linkse burgemeester trotseert daarmee de rechtse minister Salvini... van Binnenlandse Zaken, die absoluut geen migranten meer wil opnemen... In Italië is er steeds meer weerstand... tegen het harde anti-immigratiebeleid van Salvini. Een rapper Faes, die op Nieuwjaarsdag werd doodgeschoten... wordt morgen door zijn vrienden herdacht op het Hemeraadsplein in Rotterdam. Faes werd doodgeschoten na ruzie in een café om een omgestoten drankje. Zijn broer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De schutter is nog niet aangehouden. Er waren zeven mensen opgepakt, maar die worden niet meer verdacht. Een van hen zit nog wel vast voor verboden wapenbezit. Een groot deel van de koninkpaarden in het Oostvaardersveld... dat grenst aan natuurgebied de Oostvaardersplassen, wordt verplaatst. Zeker 60 van de 90 dieren gaan naar andere natuurgebieden in Nederland. De kudde in het Oostvaardersveld is de afgelopen jaren flink gegroeid. Daardoor dreigt nu een voedseltekort. Bij de selectie wordt geprobeerd inteel te voorkomen. En waar de koninkpaarden naartoe gaan, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vannacht kans op lichte vorst. Morgen bewolkt met mogelijk wat regen in het oosten en noordoosten. Het wordt 4 tot 7 graden. Ook in het weekend veel bewolking en kans op regen. Maximum temperatuur rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam... staat een korte file van 4 kilometer bij Zaandijk... want daar is de linkerrijstrook de komende uren dicht... omdat er een gat onder het wegdek zit...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 FM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM met men en nu. I need this whole gone well, Funny you're the broken one But I'm the only one who needed saving Cause when you never see the light It's hard to know which one of us is caving Hij heeft het toch een mooi nummer van Rihanna. Ja, prachtig. Echt waar? Stay. stay? Hey, ja, wij zaten net... Uh, <laughs> <laughs> wij oh, zaten net even in de... Welkom terug trouwens bij Tweede Universiteit van Mjong Maar wij zaten net uh, <laughs> tijdens het nieuws even uh, zeg maar rond, de, sn, sn, hoe ze, rond te wees? snuffelen rond te snuffelen op het internet. En toen kwamen wij iets tegen. En dat is een liedje. Zo, het bromt een beetje. Ja, ja ik hoor maar aan. Daar komt ie hoor. Oh nee. Ik ga nu al stuk op binnen. Wat is dit een topnummer? Maar het heeft gewoon solide 20 miljoen views, hè? Ja. Want we gaan dansen met Tante Rita. Oh, het topnummer. Ja, echt hoor. Ja, ja. Oké. Oké, dan gaan we dan. Oké, dan gaan we. Ja, ja. Arnabies. Oh. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, wat een topnummer is oh, dit, Oh, beentjes erbij. Beentjes ook zelf. Oh. Wel goud als je dit bedenkt, hoor. Ja, echt. Respect voor die mensen die dit kunnen bedenken. Ik had het oh, zelf oh, kunnen bedenken. Oh, oh, oh, we gaan nu voor het echie. Oh, nu echte. Naar voren. Handen naar voren. Nog één. Nog één. Een? Eentje naar boven. Nog één naar boven. De andere ook naar boven. Nog eentje naar voren, dus weer. En dan weer naar voren je weer naar boven? Ik begin hem wat te kennen. Ik ook. Sneller. Ja, ik heb hem. Ja, jij gaat lekker. Ik heb Jij gaat lekker. Ja, ja. Oh. ja, weer met de dans met tante Rita. Ja, klappen. Dan met tante Rita. Nee, leuk liedje. Als je hem nou wil even wil opzoeken, kijk even op YouTube en dan dans met tante Rita. Ja, top nummertje. Naar links. Oh, naar links. links. Naar rechts. Nou eh. Uh, links. Ik ben Als je zou nou al, ben dansen, nou al, dan al kapot. Zoek hem maar uh, lekker op dan. Ben nou al kapot? <laughs> ik ook. <laughs> nou, zullen we gewoon weer doorgaan met de normale muziek? Ja, ik zeg uh, ik zeg gewoon wel ja. Hier is rudimental. And let me live. is i am Mm. Why don't you live your life, yeah, and I'll go that night.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 And now I wonder, could you To take away your sit on the couch Or we could just go out for the evening Hopefully end up with you kissing my mouth, baby. You got them blue jeans with a rib up in my head With your fingers in it Love it when you turn me on Yum, with a little bit of love Drunk in the middle Where they get down to our favorite song I made a few mistakes I regret it nightly I broke a couple hearts And I wear on my sleeve My mama always said Troubling. And now I wonder could you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 Chameleon, I'm getting my billion. Greatest of all time, 'cause I'm a chameleon. I switch it up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Mm. Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It's the queen and Little Mix. skated on, I'm sorry. My daddy is Indian. All is curry. Mm. Woman like me, like a woman like me. La la la, woman me, like me. Nicky Minaj en Woman Like Me. Ja, ja. Ook niet verkeerd hoor. Zeker niet. Zeker niet. Ja, ja. Ja, wat zegt we nou, hè? Dat dankje. Hoe, hoe, hoe, hoe laat is het? Dat uh, betekent dat het kwart over zeven geweest is, ondertussen al. Ja, dat is uh, tijd voor. Artiestennieuws. Juist. Om er uh, meteen mee te beginnen. Helaas wat treurige nieuws. Op Nieuwjaarsdag, 2009, om, ja, Nieuwjaarsdag 2019 overleden rapper Vijs naar een schietpartij op de nieuwe binnenweg in Rotterdam. Dit maakte bekende van de Rotterdammer bekend op social media. Eerder gaf de 32-jarige op zijn Instagram aan dat hij positief naar het nieuwe jaar keek. Ja, ik vind het echt treurig. Ja. Jij? Maar ik schrok een beetje, want ik dacht dat het die andere Vijs was met AI. Ja. En dit is de Vijs met EI. Ja, inderdaad. <laughs> ik dacht echt. Uh, oh, oh. Zacht uitgedrukt. Maar. En mm -hmm. dan uh, hebben we natuurlijk ook nog uh, Nick en Simon. Wat is erg jammer voor die fans namelijk. Want uh, het, jaar, het jaar begint voor hun namelijk uh, erg goed, moet ik zeggen. Want uh, de concerten van hun uh, zijn op zaterdag 20 en zondag 21 april volledig uitgekocht, uitverkocht. Want ze staan in uh, Ziggo Dome in Amsterdam. Nou. Dus uh, die, die doen het goed gelijk. Uh, doen het ook goed, inderdaad. Als we eerst het concert in Nederland uh, heel Ziggo Dome uh, nou, uitverkocht hebben. Netjes, dus, toch? Dan, uh, ben je ook al lekker uh, bezig, sterk, Zeker. sterk. Wat heb je gedaan? Uh, zo, uh, ja, verder is er niet echt meer te vertellen. Dus, uh, nee, denk ik denk dat we ja. verder gaan met de muziek dan, hè? Ik, uh, ik sta voor. Ja. Jou. Kan er maar wat in. Ken je dit nummer? Nee. Nou, misschien als je het zo meteen hoort. Dat denk ik wel, ja. Maar uh, nu is het niet zo snel. Nee. Ah, misschien. Het is een. Uh, dit nummertje is al, oh, ik denk een jaartje oud ongeveer. Ik uh. merk het wel nummer wat daarna komt, dat is wel een uh, nieuw nummer. Dus, uh... Ik zal het merken. Succes. Dank je. Goed luisteren, goed ja. luisteren. Ja ja. ja, ja, ga ik ja. doen. Ga ik ja, doen. je gaat weer achterover zitten. Ja, om, om te luisteren. Ja, opletten. Ja, ja. <laughs> Party people, your dreams have now been fulfilled. Get out your seats and let's get ill. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get out your seats. And hey, let's get in That's right, y'all Party people Your dreams have now been fulfilled Get out your seats Can you do the fandango? Can you do the fandango? Can you do the fandango? Can you do the fandango? I checked down to Rio to find the next girl, to find the next party, to go for the world. Where did your man go? You're searching the room. Come take my handle and work with my groove. I know you can tango, but can you do the fandango? Can you do the fandango? I don't love to wait ah. I don't love to wait I ah. maybe I don't love to wait ah. I don't love to wait ah. Baby, I don't love to wait, ah. maybe I don't love to wait yeah maybe I don't love to wait yeah maybe I don't love to wait ah. hey, yeah maybe I don't love to wait yeah Ik ben al cool pop champagne in your low yeah Ik ben al cool Jij weet dat ik ergas moet doen I'll go my way hey. hey, yeah. Tryde yeah. go my, own, hey. my peniche pa Is het grote niet waard? Nee, bij mijn jongens vragen Daar de shop en go, Voor die Zit er op mijn in Trots in loop Al die ho's zijn gelogen Holen overgeplopen Al die fo's zijn verboden Maar toch snappen ze die treintjes Ze gaan dit voor de mode Rode zolen aan de bodem. Gooi je saus om de posten Ze lachen om die dieren zij ben de christen die je moet hebben. ik doe, hoe spijt. Omdat ik de zaak van mijn voeten heb. Zij is geen bier. Ik ben leuk om Rijt in een vakje hybride. Hey, scoot, scoot. Maar je voelt als je don't bent. Ook oh, al weet ik dat je wilt doen dat ik ooit Schat, ik heb mijn ballen en mijn pens. Dus ik trap niet in de vallen die je hebt. Je gaat zelf zeggen dat ik overtrep. Wanneer je kijkt naar alle plannen die ik heb. So my life of a million. Mm, in million. Is the one in a million. Left to the right, liquor with a beat, no smear enough ice Call them up on the thing like vice Some is slam dunk in on them just like Mike Just like a buckle of Sprite Eyes close so me, can't tell day from night Call them said they more smoke from pipe So this me ignite Everybody now, hook to the right Hook to the left, hook to the right Hook to the left, hook to the front Hook to the front, hook to the back Hook to the back, hook to the right Hook to the left, hook to the right Hook to the left, hook to the front Hook to the front Man, when I call and joke, joke Door. Up in the Baltic, left to the right. Nica, we have beat no smear now face. Call them up on the thing like vice. Some is slam dunk in a them just like Mike. Just like a buckle of Sprite. Eyes closed and me can't tell day from night. Call them, say they want smoke from pipe, so this me ignite. Everybody now, come to the right, come to the left, come to the right, come to the left. I got line, joke, joke. Joke, hey. joke it. Joke, hey. joke it. Joke, Ju joke it. Joke, joke it. Go, it. go it. fast. Go fast. Go slow Ook geen verkeerd nummer moet ik zeggen Ook wel een lekker dansplaatje ja. en, uh, Wat heb ik ook weer gezegd Dat we om uh, half acht zouden beginnen met die uh, Lekkere hits, allemaal van vroeger en nu Allemaal dwars door elkaar heen ja, ja, En dan op, heb ik weer, weer een, een uh, lekker met je uitgezocht Oh nee, wat heb je nou weer uitgezocht Thomas En De dans is ook wel bekend van het liedje Nee, en het is niet uh, Dans met Tante Rita Want dat hebben we net al gedaan Ook niet de Macarena Oh nee, ik hoor hem al ja, ken je ja, dat? ja? Ja, ja, ja. Iets met ketchup of zo. So. Ja. Ketchup zo? Ja, ja. Ja, ja.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 Je de Dua Lipa. En Be The One. Ja, yeah, we hebben inmiddels een uh, verzoekplaatje binnengekregen van... Uh, hoe noemden we hem ook weer? Eitje. Eitje. Eitje. Eitje. Eitje. Eitje. En die wil graag... Uh,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 Blijf nu niet twijfelend bij me staan. Wat moet je nog met mij? Zat, denk nooit meer aan mij. Je weet, ik hou van het leven. Je hebt nou weg, ga dus liever weg. Is voorbij bij nu ons gevecht Oh, laat me nu met rust. Je weet ik hou van het leven. Ga met mijn vrienden feesten in de stad. Ik deed mijn best elke dag opnieuw, maar jij wilde meer. Je werd verliefd op mijn beste vriend, dat doet verdomde zeer. Maar hij heeft geul, dus ben maar stil. Weet je wat ik wil? Zad, denk nooit meer aan mij. Je weet ik al van het leven. Lever weg, het is voorbij nu ons gevecht. Oh, laat me nu met rust. Wie weet ik hou van het leven. Ga met mijn vrienden feesten in de stad. Het best om midden alleen te zijn en geen gezerm... Ja, de Samba de Janeiro. En daarvoor hoorde je dus het uh, verzoekje van uh, Martijn. Ja, ja. Oftewel het, uh, hoe noemen we het ook weer? Eitje of Martin Games, hoe heet het? het Martin moet Games, noemen. eitje, ja, ja. Allemaal verschillende namen voor hem. Hey, nou heb ik, uh, dit is natuurlijk een heel lekker liedje. Ja, ja. En nou het, heb ik er nog wel. een uh, hele gouden oude. Nog een gouden oude is dit deze bezig, ook he? wel. Laten we horen. Oké, wie is het? Weet je, ken je het niet? Dit na te denken. Dankjewel toch? Je hoort Ali B, hardcore to the bone Me helemaal lijp zelfs dat doe ik gewoon Wil je een show geef me een microfoon Ik bos rems. van hier tot aan Bergen op Zoom Iedereen weet ik ben altijd straight Als je ligt aan mijn reet ben ik altijd vreet Want ik schaat in je bek als een duif op je kop. Jij bent een strukkel maar je vijf die is top. En je krijgt op je kop als ik kom met de bom Rappers die ik hoor zijn de kom en de rom Lees ik ze de lessen, stuur ik ze naar huis Maar hoe ik en fans zitten uren voor de buis daar bestellen ze me krippen. Al die bees wakken, nou dan vertellen ze dat ik kip. Pak, pak, pak. Kakkel het maar uit. Maar zeg het voor mijn neus en een je uit. Want dit is, ja, dit is. Die lijpenmoger of leven. Geen probleem, al die bees rinkt of leven. Iedereen die doet mee met lijpenmoger of leven. Die lijpenmoger of leven. Die lijpenmoger of leven. Kom ik weer terug met de tweede kruis. Die me kennen gaan meteen al naar bed Ik zeg slaap, slaap en word nooit meer wakker Breng eens pers als brood bij de warme bakker Je bent de arme stakker en waarom doe je zo dapper? Je roddelt als een oud, wijf chillen bij de kapper Motherfucker, geen grappen met die mokro prima. als wil je klappen als een dronkel Ik ben de jongen van de straat als ik praat Weet je negen van de tien keer waar het over gaat Geld, wijbel en mooie bakken de politie wil het van me afpakken Laat ze maar komen, ze zullen weer gaan En zo snel als ze kwamen, want ze kennen de nacht. Die spatie hoopt net erbij. Smoke the dus scope, doe als een dikke vette jij van. Want... Want dit is, ja, dit is. Die lijpen, monger of leven. Geen probleem, al die B-brengt lijpen, monger of leven. Iedereen die doet mee met lijpen, monger of leven. Die lijpen, monger of leven. Die lijpen, monger of leven. Wat klappen met mij, je krijgt klappen van mij. Al je moeder en je broeder en je papa erbij. Je bent een biatch, dat is wat ik je zei. Doe je dag, al die een Ei. Maar dat gaat niet zo makkelijk, omdat ik als een fucker fik. Soms denk ik echt, yo wat ben ik toch een mazzelpik Check is die hasselijk Eén voor één Is er een party in de buurt, gaan we meteen erheen. Een nieuw fenomeen in de hiphop scene Ben ik in de buurt, zeg dan je tiktok tot Wat Want ze gaat met me mee, ik kom niet meer terug Ik zeg punk, fuckers lul, niet op mijn rug Want ik heb jullie door, jullie zijn jaloers Maar geloof me op mijn woord, jullie zijn niet stoer Als ik voor jullie sta met een hele klik Jullie weten dit, we brengen vrede shit Dit nummer ken je wel, toch? Ja, ja. Deze, deze ken ik wel, ja. En weet je ook hoe die heet? Uit je hoofd? Uit mijn hoofd. Scoop nee. en drop it. En, uh, het zit er alweer op, denk ik, hè? Ja. De twee uur zijn alweer uh, voorbij. Snel gegaan. Het is echt Zeker. snel gegaan. Nou, uh, ik zou zeggen uh, tot volgende week. Dan ben ik er sowieso. Uh, ben jij erbij? Ja, dat is uh, voor mij ook nog een vraag of ik erbij ben. Dat, uh, <laughs> dat ligt er helemaal aan. Pas, nou, is het ik natuurlijk zeg. er dus ja, ja, precies. Weer lekker naar school toe. Ja, heel veel zin in. Heel veel zin in. Zit ik nog vaker met jou opgeschreven? Nee. <laughs> <laughs> um, wij uh, gaan eruit met de nine, man nine Man. Van uh, Lezenkraft 3D. Of hoe je het ook uitspreekt. In ieder geval Duitse naam. Ja. Nine Nijmam. Tot volgende week. Jojo. Hey, komm schon, es is kaum meer was los. Ik heb Kopfweh En und der DZ spielt die ganze Zeit nur so Elektro-Zeugs. Nicht mal was van David Guetta machte. Komm, lass ons naar Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, is doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Allein man, ik wil nog niet gehen. Ik wil nog een bisschen tanzen. Kom schon, Alter, is toch nog niet zo so spät. Lass ons nog een bisschen tanzen. Hey, na Süße, wohlt ook alleine hier? Genau wie ich. Du bist mir gleich aufgefallen. Voll laser, wie du abgehst. Leider ist hier ja gleich Feierabend. Also, ich bin noch gar nicht müde. Aber vielleicht, wenn du Bock hast. Ich habe eine Wohnung gleich in der Nähe. Wenn du willst, wir könnten ja dort weiter tanzen. Wenn du weißt, was ich meine. Oder willst du etwa allein nach Hause gehen? Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Ik wil nog niet gaan, Ik wil nog een bisschen tanzen. Kom schon, Alter, is toch nog niet zo so spät. Lass ons nog een bisschen tanzen. Pass mal auf, Junge. Hier is langsam Feierabend. Also geh runter van de tanze. Ik wil naar Hause. Der Barkeeper wil naar Hause. En de DJ is müde, hörst du doch. Mach ein bisschen halblang jetzt. Hol deine Jacke, schnapp dir deine Mädels und geh nach draußen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder.